Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat bijna een half miljoen Libanezen zijn gevlucht voor Israëlische aanvallen. Ook vannacht waren er weer aanvallen vanuit Israël. Een badplaats werd daarbij getroffen. De explosie was tot 20 kilometer verderop te horen, melden verschillende media. Het is onbekend of er slachtoffers zijn gevallen. Hezbollah meldt op zijn beurt dat een belangrijke commandant is gedood. Dat gebeurde bij een eerdere aanval. Hij zou de leider zijn geweest van de rakettak van de organisatie. De extreme regen in Midden-Europa eerder deze maand... heeft een duidelijke link met klimaatverandering. Dat constateert een groep internationale klimaatonderzoekers. Volgens die onderzoekers zullen regenbuien in de toekomst... alleen nog maar zwaarder worden... als de uitstoot van broeikasgassen niet snel daalt. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. En dat de politie eerder dit jaar honden inzette... bij de pro-Palestijnse demonstraties in Amsterdam... was terecht, dat vindt de gemeente Amsterdam... Na kritiek van de Partij voor de Dieren heeft de gemeente de situatie bekeken en komt tot die conclusie. Na het vuurwapen is de politiehond het zwaarste wapen dat de politie heeft. Bij voetbalwedstrijden en bij de demonstraties die uit de hand lopen zet de politie dat dus in. En de regels om DNA van veroordeelde criminelen te bewaren bestaan vandaag precies 30 jaar. In de loop van de jaren heeft dat voor een aantal grote doorbraken geleid... bij andere onderzoeken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan bekende zaken... zoals de Utrechtse serieverkrachter of de zaak van Anne Faber... waarbij de match in de DNA-databank een bijdrage heeft geleverd... aan het oplossen van die zaken. En omdat de database dus een effectief middel blijkt te zijn... om misdadigers op te sporen, komen veroordeelden er eerder in. Eerder was het zo dat in de wet... een een straf van acht jaar of hoger stond uh, voor opname in de DNA-databank. Dit is inmiddels uh, vier jaar en hoger. Dat kan dus allemaal sinds 30 jaar. Er zitten inmiddels meer dan 400.000 mensen in de DNA-database. Het weer nog vanochtend veel grijs en kans op een enkele bui. Daar blijft het niet bij. Later vandaag trekt er veel regen over het land. Het wordt ook niet warmer dan een graad of zestien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt zoals gebruikelijk niet al te druk. Op woensdag op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. De rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en Knapend de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En 201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afgetneden Nederhorst en Bergen Loenersloot, 3 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de ochtend. Pop nou, jij of pop ik? Iedereen pop. Die piet is zo dik. Ah ja. Oh, op deze platje ken ik de hele nacht weer dansen. De zorgen in je pop zijn bovenal grauw. Dus je party erop los, Overal wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op bij Want zoenen is zilver en bonen is goud. Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als je ook rauw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nou. Doet je zoveel zou, loopt het Een rood het de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat lauws. Als je rode briesjes maakt dan stroken nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleur schrift aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt op gauw Overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showt een poos zo rouw.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 Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. draai die paard in de soul en de beelden gaan swingen. Dans fruit voor is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren mede jongens, roffen door dacht. Hoge aardig was of die gevlochten van dag. Veel minder canfi. Was hip op de shit. GP, was militant en RB swing B. Wat was de ding nou? Dat was de ding niet. Je hoefde die beat niet. Al had het die swing niet. Killen op Paris of dansen op King Nou maar vergit op dit. BBV. Kick snare high-head. Vond ik het vrij vet. Eric BMW, tough. Crew tot hij jack. See and guy man and ultra Yo die tijd was hype hè. Dans maar Dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar Ook oh, als zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar en Oh Op deze potje ken ik de hele nachtwe dansen CLM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 O, kou als je zeker helemaal geen dans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat. Chans maar en au. Oh. Deze pootje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere danslaat. Chans maar. O, kou als je zeker helemaal geen dans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat. Chans maar en au. Oh. Deze pootje ken ik de hele nacht weer dansen. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah, ooh, that's why I'm here.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw zijn er minder woningen gebouwd. In de eerste helft van dit jaar ging het om 32.000 huizen. En dat is volgens het CBS het laagste aantal in een eerste half jaar sinds 2018. De kans op overstromingen en extreme regen in Midden-Europa is door klimaatverandering twee keer zo groot. Dat zeggen internationale wetenschappers. Twee weken geleden stonden grote delen van Midden-Europa onder water kwamen 24 mensen om het leven. DNS meldt problemen bij station Schiphol Airport. Door een kapotte bovenleiding rijden er veel minder treinen van via en naar dit station. DNS verwacht dat de treinproblemen bij Schiphol zeker tot 11 uur vanochtend duren. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag regen en het wordt maximaal 16 graden.